Uur. Gert Kluik met het NOS-journaal. Farmaceuten en oncologen. Ze gaan experimentele kankermedicijnen beschikbaar stellen, zodat die sneller bij patiënten kunnen worden getest, meldt de Volkskrant. In ruil ervoor houden de artsen bij hoe de patiënten op de medicijnen reageren. Die informatie is waardevol voor de farmaceutische industrie. Het gaat om bestaande kankermedicijnen die mogelijk helpen tegen meer vormen van kanker dan nu bekend is. Vanavond wordt de nieuwe spoorbrug bij Muidenberg op zijn plek gezet en de operatie zal leiden tot grote verkeershinder. De A1 tussen Diemen en Muidenberg wordt in beide richtingen afgesloten, vanaf vanavond 8 uur tot morgen 12 uur. De nieuwe spoorbrug is een van de grootste objecten in de geschiedenis die worden verplaatst. Hij is ruim 250 meter lang en 55 meter hoog. De brug is nodig omdat de A1 bij Muidenberg wordt verbreed en de betonnen brug die er nu ligt moet daarom worden vervangen. Vanaf vandaag geldt code oranje voor de natuurgebieden op de Veluwe, in de Achterhoek en Twente. Vanwege de droogte is er een verhoogd risico op natuurbranden. De brandweer gaat extra controleren, onder meer met een vliegtuig. Vooral heidegebieden zijn droog. Een klein brandje kan zich met de stevige wind snel uitbreiden, zegt de brandweer. Melanie Schultz van Hagen is in het volgend kabinet niet meer beschikbaar als minister. Tegen het AD zegt de minister van Infrastructuur en Milieu dat ze het na vijf kabinetten genoeg vindt,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 De brand bij Fort McMurray heeft zich gisteren door de harde wind... de droogte en de hitte snel uitgebreid... en woedt nu in een gebied van 850 vierkante kilometer. Het weer. Het warmt vandaag snel op tot 21 graden op de warren en 24 graden in het binnenland. Dit was het NMI Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen... U heeft een bril nodig...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 Thank you